En bovendien, ho hoe kan ik hier nou ook werken? Ik heb één kleine koude kamer omdat Venne er twee in gebruik heeft. En hij houdt totaal geen rekening mee. Venne me. moet toch studeren? Oh ja. Venne. Venne! Venne, ben jij bedonderd? Hoe kan ik nou zo schrijven, zei die rotmuziek zo keihard aan, zet het hele huis door Die rotmuziek is de watermuziek van Hendel. Okay, en ik kan schrijven. niet werken als het stil is in huis. En werken moet ik. Ik ook. Ach, ach, wat een resultaten. Sterf, je had maar eens een keer rekening met mij, ja? Oh ja? Ja. Is het weer zover, hè? Ja. Is meneer weer thuis? Moeten wij ons weer schikken? Jongens, jongens, doe nou toch. Val dood, de lendelaar. moet moet studeren. Jij hebt twee zoons, maar dat vergeet jij maar al te vaak.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 Wij zijn slechts goede vrienden, meneer. Verder geen commentaar. Ik hou heel veel van jullie. En ik hou ook veel van jou, Harm. En laat het maar zo houden. En daarom is het niet zo brandend noodzakelijk dat we elkaar iedere dag zien. Ik weet dat je er bent in de Albertus Bergstraat. En misschien vind jij vrouwen wel niet zo aantrekkelijk. Nou, dat kon je er wel eens mee, vader? Een mooie Harm, vraag. Harm, jij kijkt met camera ogen. Jij registreert. Olivia, ik... Ik zou je niet kunnen missen. Ja, jij bent overesthetisch, dat is het. Vrouwen zijn voor jou te, te, te sterfelijk, zeg ik dat goed. Te sterfelijk. Op het toneel in de balzaal zijn het onaantastbare schoonheden. En daarbuiten hebben ze een glimt gezicht en een transpiratieluchtje. Nou, jawel, kan... jawel, jawel, jawel. Ik registreer ook. Als jij die film en operetteliekjes hoort uit jouw Berlijnse tijd... Toujours Amoure, dat is mijn principe. Of uh, nacht' ho dan niet. Dan zie jij niet een beeldschone vrouw voor je.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 En de lichtfontein van de Friedrichstrasse de Kourvustendam. de Kindertjes in de Tiergarten. En de Worstelaars in de Club am Toomhaus. Ik heb mezelf vaak een, een, een monsterlijke kwezel gevoeld, hoor. In Berlijn een volkomen buitenstaander Hollands En toch, ik, ik, ik verlang er soms naar. Hoe hm. gaat het met je werk? Ik ga het gaat niet met mijn werk. Ik heb niks. Je was toch aan het ontwerpen? Ja, maar ik ben volstrekt overbodig.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 De ooievaar. Dat is de, de, de werktitel daar. Ja. De ooievaar als, als heil en onheil brengen. Ik wil baby's en kikkers zo husselen dat je op laatst niet meer weet wat baby en wat kikker is. En dan steeds daar overheen die ooievaar. Dood en leven brengen. Een goed deze. En kan hem samen produceren met een vriend van me in Loosdrecht. Ik, ik, ik hoop dat dat rondkomt. Nou. Zie je nou, Harm? Het is vallen en opstaan. Ja. Die lieve oude koningin Emma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 Ze verdraagt geen voedsel meer. Zelfs water braakt ze direct uit. Ze was gisteren nog zo vief. Ik ga er meteen mee. Om, blijf niet te lang, Harm. We mogen er niet nodeloos van moeien. Hoe gaat het nou, tante? Oh. <laughs> Ik heb zo verschrikkelijkst gebraakt van, van, van helemaal geen water. Mm. Blijf maar rustig liggen. Oh, lieve heer.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 Dag, tante. Dag, lieve tante Dientje. De laatste danspiddel weer. Voltooid.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 Hij wou vernemen dat een en van andere week een belangrijk man zou zijn geworden in de maatschappij. Nou, je ziet het, maar je ziet het. Zelfs in Indië hebben ze ons door. Van de 5500 gulden die meneer verdient, krijg jij er niet meer dan 500 of 600. Over mislukkelingen gesproken. Ik zal een kind van mijn vader zijn, denk ik. Maar wie weet, wordt jouw uh, ooievaar een succes? Hoe, hoe gaat het daar nou om? Ik mocht er niet meer over praten van je. Nou ja, omdat we gek werden van jouw verhalen van opgevreten kikkers en opgegooide baby's. En enig verband werd niemand duidelijk. Nou, kijk. Oh, nou, gaan we weer.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 Jeugd nu, volk van Nederland, jubelt op deze vreugde dag. Siert uw huizen, siert uw daken met de rood-wit-blauwe vlag. Reucht het bulderen der kanonnen. Holland, sta nu op de bres, Zet je hart en oren open. 51. en Een prinses. Oranje je boven, oranje je boven, ons vorstenhuishoudstam. Wat aan de oude stam ons brood. Een nieuwe levensblij je het is feest in Nederland. We hebben rond ons feestlied klaar, als antwoord op de vreugde. Harm, daar is een prinsesje geboren. Prinses Juliana en prins Bernhard hebben een dochter. Ach, wat een roerend, hè. Kijk eens, man. Wat is dat? Dat was bij de post, een uitnodiging. Hm? De...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 U dient te zorgen voor eigen begeleiding. Een vleugel is uit de uiterzaak aanwezig. Met vriendelijke groet, hoogachtend algemene. Ver... Och, daar wist ik niks nee, van. Ik ga zingen voor de radio. Ik word beroemd.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 Warten Sie mal, Carol. Carol, du musst links umdrehen, achter den Stuhl um und dann mit dem Partner vor auf der Bühne auskommen. Ja, also, erster Plan macht, spielen. Gut, du doch doch nicht? Ja, aber erst. Also, gehen wir weiter. Äh, von dem Beginn waren, jederin zurück in der Anfangsposition. Und denkt ihr darum, Dames, hof in den Nacken lachen, lachen, immer lachen. Und die Augenpartie. Männ Männer diese traurigen Zeiten doch nicht vor Verboten schmulen. Los, los, los, lass der ganze holländische Schrauber einstürzen. Pause tien minuten. Heer Fennerberg. Ja meneer Heer het is niet slecht wat u doet. U, u beweegt prachtig. Waar, waar, hebt u dus gehad? Bij Tony Steiner in Berlijn. Ach zo dat, Tony. Woent hij nog? Hij is uitgeweken naar Amerika. Met zijn familie. Eh, uh, bent u nerveus voor de oerafhuren? <laughs> voor de première, of vreselijk. U heeft talent, Carol, maar lachen.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 Trippelende vogelpootjes op een glazen dak, dansende touwtjesbringende kindervoetjes, fokstrottende danspaarvoeten, slenterende benen door langbloeiend gras, twee mannenvoeten en twee vrouwenvoeten, jonge jonge, marcherende soldatenlaisen over een landweg, de moeizame gang van oude vervormde voeten, met daarnaast als contrapunt in het ritme een wandelstok. Met als afsluiting de plechtige schreden van acht paarden zwarte mannenlaisen, dragers van een begrafenis. Zelfs de bioscoopbond, nooit scheutend met lof, aldus Vlenderberg... Ja.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 Wat is dat nou? Fenne! Fenne! Fenne! Wat heb je nou weer? is nog geen acht uur gek. Hoor jij dat rare gons ook? Wat voor gonzen? maar God zal hem nog druk genoeg krijgen. Ma! Ma! Ma! Ma! Het ja, is oorlog! Je oh, moet dadelijk oh, opstaan! Oh, god. Eh, wat zeg je? Het is alweer? oorlog! Er Hoor is, maar. is iets buiten, maar je, je, je moet opstaan. Dat is altijd oh, beter. God. Zal ik je helpen? Ja, wat, wat, wat is het? Ik geloof dat er iets van oorlog is. Goedemorgen dames en heren. Hier is Hilversum, Nederlandse omroep Algemeen Programma. Wij vragen uw aandacht voor het ANP. De van nieuwsberichten van het ANP. Publicatie in welke vorm ook is verboden. Uitzending voor het algemeen programma. Het ANP deelt mede dat voorlopig bij de nieuwsberichten uitzendingen de toevoeging publicatie in welke vorm ook is verboden zal worden weggelaten. Proclamatie van Heren Majesteit de Koningin. Mijn volk.